De vlokjes dalen, met hun verhalen, betrekken met de stem de vele werken van wel eer. Overwiegen. de bomen kraken thuis, de bladeren reeds vertrokken, losgelaten heen gegaan. Opgestuift, bruin en geel, elk dag weer een ander ding. opgedragen als een mis met een meer. Zeer goed verpakt, doel in zicht, warme ogen zacht te worden Een heerlijk warm gebaar, op de tafel staat alles klaar Een bord met goed en soep, knollen uit de grond De dampen dringen diep door, daar is het eten voor Diep, dieper dringt het door in de ziel Klein gebed dat zo ons langzaam ontdeut alles tot wel in.